Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. Dit jaar zijn er al bijna een kwart miljoen bootmigranten... via de Middellandse Zee aangekomen in Europa. Heel vorig jaar lag het aantal op 219.000. Dat zegt de Internationale Organisatie voor Migratie. De organisatie is bezorgd. De directeur spreekt van een verontrustende situatie... en pleit voor een gezamenlijk Europees beleid. De meeste bootmigranten komen uit Syrië... en gaan via Turkije naar Griekenland. In een woonwijk in Tilburg is vanmiddag een schietpartij geweest. Eén man raakte gewond. De politie heeft vijf verdachten aangehouden. Wat hun rol is bij de schietpartij is niet bekend. De politie is op zoek naar een vuurwapengevaarlijke man. Er is met een politiehelikopter gezocht naar de verdachte... en de omgeving was ruim afgezet, maar de zoektocht leverde niets op. Wel werd in de woning in de buurt een gewonde man gevonden. Aanhoudende droogte leidt in Guatemala tot grote voedseltekorten onder de bevolking... Volgens het wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties... hebben bijna een miljoen mensen in het Midden-Amerikaanse land niet genoeg te eten. Veel oogsten mislukken door de droogte, al voor het derde jaar op rij. Volgens de VN zijn steeds meer kinderen in Guatemala chronisch ondervoed. Guatemala is een van de armste landen van Midden-Amerika. Daar wonen zo'n 15 miljoen mensen, van wie ongeveer de helft in armoede leeft. Bij een verkeersongeluk op de ringweg rond Berlijn... zijn zes mensen om het leven gekomen en twee zwaar gewond geraakt. De doden zijn drie mannen en drie vrouwen uit Bulgarije. Ze reden in een busje dat met hoge snelheid achter op een stilstaande vrachtwagen botste die in de file stond. Het weer, vanavond en vannacht vallen verspreid over het land een paar stevige buien met plaatselijk onweer. Later vannacht trekken die buien weg. Morgen wisselend bewolkt en ook enkele buien, het wordt dan 19 tot 24 graden. Zondag blijft regenachtig en met 20 graden is het dan iets frisser. Dit was het en heeft het. En jij beleeft het. Zon. IC. Zandvoort. zomerhit. zomer Dit is de zomer van ZFM met, met nu. Zie het. Lekker los met de nieuwe van Fox Stevenson en Curry. Haha, yeah. zie het in de house. Twee uur lang, twee uur lang dance. En we zijn bij jou. Voor in omgeving, welkom bij een nieuwe, frisse, fruitige, dagende, energieke... ...en vooral spannende aflevering van See It op jouw CWM Zandvoort. Mijn naam is DJ En zoals je al hoorde, Fox Stevenson en Kirby. Wat is hier lekker. Hoehaw! Binnenkort uit op Spinning Records. En ja, ik zeg het al, we zijn weer terug van weg geweest. En daar kan er maar uh, één plaat erbij aan sluiten. Hilo Renegade Master. Zometeen... Twee uur lang omgein. Heel veel nieuwtjes. Natuurlijk. het tweede uur ook. Onze ene echte. DJ Dion Cindy. Live behind the whistle steel. Ze platen kon pijl uit. Er konden geen gegevens meer op zijn harde schijf. Ik zeg, het wordt een rampvol tweede uur. In het eerste uur. Oeh, wat een nieuwtjes. George is Lars for Mike Owen. My New Year's hello, Low and Renegade Master. Zo! Gebracht, maar deze plaat van uh, Jack in the Future House uh, remix. Ontzettend lekker gedaan en daarom een ereplaats hier bij hier van Zandvoort en daarvoor natuurlijk High Low Renegade Master. Ja, je kent hem wel, Oliver Helden. En ja, ik vind hem gewoon lekker. Ik hoorde hem op Sensation en verder voren en ik zeg... ...deze gaan we gewoon grijs draaien. Dus dat doen we hier gewoon lekker bij het. Ja, tijd voor het eerst nieuwtje. We pakken maar even erbij. Of je nieuwe vakantie gaat, al bent geweest, of gewoon lekker niet. Zomer 2015 is niet compleet zonder nieuwe Dirty House mixtape. Ja, Vato González lanceert dan ook het negende deel uit de befaamde reeks deze week. Met een nieuwe mixtape gaat Vato González terug naar zijn roots. Hetgeen hij ook laat horen in zijn nieuwe producties die de komende maanden uit gaan komen. En ja, het mooie is, de Dirty House Mixtape 9 is vanaf nu verkrijgbaar als gratis download. Ja, je hoort het goed. Gewoon even naar de SoundCloud-page van Vato González gaan. En González is gewoon met een G. En dan kun je gewoon helemaal gratis downloaden. Ja, Vato González zegt over zijn nieuwste mixtape. De afgelopen maanden heb ik veel tijd doorgebracht in de studio... Een zoektocht naar een nieuwe sound die mij grappig genoeg terugbrengt... naar een periode nog voor de lancering van de eerste Dirty House mixtape. Ik heb voorzichtig al wat dingen naar buiten laten komen... maar de komende maanden zullen er sinds enige tijd weer wat nieuwe Vato Gonzales Originals uitkomen. En deze mixtape schept een goed beeld van de sound die van mij in de clubs... en of natuurlijk de festivals kunt verwachten. Terug naar mijn roots, alleen dan in een nieuw jasje... Met 61 nummers in, 30, of in 36 minuten... staat ook deze mixtape weer bol van de muziek. Ik hoop dat je de mixtape het plezier uitstraalt... dat ik ook weer in de studio in mijn eigen producties gevonden heb. Naast een aantal nieuwe, nog niet uitgebrachte... Vato Gonzalez producties Remix en Bootlegs... bevat de mixtape ook een aantal shout-outs van bevriende collega's... zoals Dimitri Vegas en Like Mike, Don Diablo, Kirby... Timmy Trumpet, Quintino Wiewek, Verdi Korsten, Pep en Resch en anderen... Ja, mocht de mixtape vanaf heden bij je op repeat staan... dan adviseert Vato je om een rode cirkel om zaterdag 17 oktober te zetten. Tijdens de Amsterdam Dance Event zal ik wederom een eigen Dirty House evenement hosten. Dit keer een ietsje pitsie groter dan afgelopen jaar op een speciale locatie. Q Factory in Amsterdam. En ja, meer, meer details worden spoedig bekendgemaakt. Ja, voor meer informatie uh, check de web website www.dirtyhouse.nl. En natuurlijk ook gewoon, zie je het blijven volgen, dan, ja, dan ben je van alles al als eerst op de hoogte. Tijd voor nieuwe muziek. En dat gaan we doen met deze plaat van Yellow Claw en ze zo featuring Becky G. Becky G kende je nog wel van de vocalen van Oliver Heldens. En nu heeft ze het samen met Yellow Claw gedaan in Wild Mustang. Lekkere zomerse smeren. Met deze lekkere temperatuur. Pak je lekkere mojito. En... Of een kubariba. En zit die radio don't maar wat harder. It it. Schudden met die heupen. To, ooh, ooh. Ja, ja, dat ziet er goed Is uit daar. Yes, so sweet en sexy nu Yellow Claw Wild Mustang.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 Hier, nieuw binnen in de mailbox binnengekomen. De nieuwe van Impetto Learn to Fly samen met David Spector. Binnenkort, uit op uh, Mix Mash Diep. En ja, zie het? Zou zie het hier niet zijn als we hem niet als eerste hadden? We gaan hem gewoon even lekker draaien. Dit is de nieuwe van Impetto Learn to Fly. Looking up, staring through the sky. Finding ourselves out in the night maar nieuwe muziek en dat blijft niks meer uh, van mijn over dus oké okay Dennis speciaal voor jou gaan we uh, zo eventjes een uh, lekker nieuwe uh, muziekje draaien. Maar nu eerst eventjes een nieuwtje. Heb je trouwens net geluisterd dat je de Vato González mixtape eventjes moet downloaden? Ik heb hem al gehoord. Heb je hem al gehoord? Ja. Oh, wat is jouw mening als DJ-producer? Ik vind hem heel vet. Je vindt hem heel vet? Ja. Oké okay, mensen, downloaden, downloaden. Lekker, lekker veel uh, Tech House, deep house. Hij ging een beetje terug naar zijn roots wat ik had gelezen. En dat uh, beviel de, me goed. Nee, dat heb ik net verteld. Je zat in de auto onderweg hier naartoe, heb ik net verteld. Oh, of nee. heb je het persbericht al het van even, mij gelezen? Ik vertel het dan gewoon even nog een keer. No, gewoon nog een keer, gewoon helemaal goed. Terug hè? naar zijn roots. Heb jij ook al het, de timetable van Dance Nature uh, gehoord? Uh, of zal ik hem even bekendmaken? Nee, maak jij hem even bekend. Ik ga hem even bekendmaken. Want jawel, het festival uh, Dance Nature is dé afsluiter van het festivalseizoen. Als je net een beetje wakker uh, ja, bent begonnen, dan, dan is alweer uh, de afsluiter. Het festival kent een spetterende line-up. met DJ's als La Fuente, Sidney Samson, Roog, Daina, Eriki, The Flexicon en vele anderen. Ja, het festival telt maar liefst 14 exen. Over een maand vindt dit veelbelovende evenement plaats. Dus waarom ze nu al gaan afsluiten. Ja, waarvan nu ook de timetable bekend is, ja. Sidney Samson, de dance stage en Eric E. de house stage... zullen het evenement afsluiten. Sidney Samson heeft onder meer een grote hit gehad met Riverside... die zelfs de nummer 2 positie haalde in de Engelse charts... In 2014 bracht hij samen met zijn vrouw Eva Simmons, je kent haar wel... "Celebrate the Rain" Terrain uit voor het tv programma The Hit. Deze haalde de plek 25 in de Nederlandse hitlijsten. Ja, Eric e. is vooral bekend van de enorme hit The Beat is Rocking uit 2006... ...en de remix van "Shit My Skin die hij samen met Roog opnam. Op het festival zullen Dance and House uh, centraal staan... ...maar er zal genoeg ruimte zijn voor invloeden uit de hip-hop en R&B... Het is nadrukkelijk de bedoeling om zoveel mogelijk uh, muziekstijlen die passen binnen de hedendaagse electronic dance music de revue te laten passeren. Er is daarom bewust gekozen voor artiesten als de Flexicon en Dyna. Ja, het festival vindt zaterdag 12 september plaats. Uh, van 12 tot 10 uur avonds op het strandbad De IJzeren Man in Eindhoven. En ja, ik had het je beloofd: de line-up. Hij is hier, hij staat hier voor me. Ga ervoor zitten, pen en papier, of uh, je mee mogen recorden. Het maakt me allemaal niet uit. De dance stage. Sidney Samson, de afsluiter. Daarvoor Tony Jr., Dina, Roland Doors, The Flexicon, Lucian Ford en Sebastian Bronk. Dan heb ik de house stage, met als afsluiter natuurlijk Eric E. Daarvoor staat Love Winter, Mike McCool, Roog, Pep and Rest, Lucas en Steve en... Ja, de openers deze middag, mag ik zeggen. Dat zijn de Jackpackers. Heb jij er al eens van gehoord, Dennis? Uh, de Jackpackers? Nee, nog nee. nooit van gehoord. Oké, okay. bedankt voor je inbreng. <laughs> nee, de Jackpackers is nooit van gehoord. Maar de Pep en Res toch uh, ja, leuke, dat leuke zijn, namen. Dat zijn mijn helden. Die zou ik echt een keer live willen zien. Nou, dus misschien ga ik er gewoon heen. Gewoon wel. Hé, hey, maar één nadeeltje, Dennis. Jij bent nog een luxe paardje... De VIP-tickets zijn uitverkocht. Hey. Verdorie, verdorie. Nou, moet ik de organisator maar even bellen. Doe jij dat eventjes? Ja. Dan ga ik nog ondertussen eventjes uh, lekker een uh, plaatje draaien. Hé, hey, JK. Nou? Zet jij eens even een lekker plaatje op. Ik, ik heb een aantal plaatjes. Ik heb een housequake, de nieuwe. Oh, ik weet niet of die bij jou voorbij gaat komen. Weet ik ook nog niet. Ik heb ja. er twijfels, dus uh, zet hem maar op. Dan gaan we gewoon lekker de nieuwe van de Stanton Warriors doen. Nou, doen we die. Dat, dat vind ik ook wel lekker. Nu de Stanton Warriors. Dit is See It. Hey.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 Temperaturen. Ja, die onweersbuien, ja, die nemen we maar af en toe voor lief. En wat ook zo'n lekkere plaat is, dat is de nieuwe Pornstar uh, Records. Dat is Pika Man, met All My Kisses. En ja, die zijn ook voor jullie. Het zonnetje begint hier gewoon weer te, te schijnen in de studio. Ja, het kan er misschien ook uh, een beetje mee te maken hebben... dat ik uh, op het uh, tweede scherm hier zo uh, met uh, DJ Dion Sydney uh, het nieuwtje van Expoorstar uh, erbij tover. Dan zie ik in één keer een uh, hele grote glimlach uh, van oor tot oor. Kan er ook misschien mee te maken hebben, Dennis, hè? Ja, ja, ja. Hé, hey, maar uh, zondag 16 augustus is Beauty Beach Club vroeger aan een strand het decor van het meest... ...sarcastische en opwindende feest van mijn land. ex de poolparty editie, dus... ...begin dus nu alvast met je sexy baskleding uit te zoeken. Aan je kleurtjes te werken met de spray ...en je bellen klaar te maken om mee te schudden, te twerken... ...en wat dan ook nog meer, want Chicky heeft voor ons het lekkerste entertainment. De vetste DJ's en de nodige verrassingen geregeld. Maar dan natter, wat je ook doet... Trek zeker niet te veel aan. Maak je borsten maar nat. Dennis, ja, dat geldt voor jou. Want dit wordt hoe dan ook heet. Chicky heeft namelijk de volgende van zijn beste vrienden uitgenodigd. Lady B, die persoonlijk de temperatuur bij het publiek enkele graden laat stijgen. Fleva, artistic raw. Oldschool DJ Frank. Lorenzo, gekke Gianni Marino. MC DJ en sportschool Donnie 500, die iedere dame een nat pak bezorgt. Ja, ons favoriet hier heeft het concept Gnokkers weten te strikken om de binnenzaal te hosten. En ja, je kan zo wel van ze gewend zijn weer een inventieve line-up te verwachten met nieuw en gevestigd uh, talent. Wat ik zie hier nog staan, Tom van Riel, Glenn Alexis, uh, Johnny 500 uh, kwam wel voorbij. DJ Tima, Propaganda, Dominic Brooks, Daryl DeFaio, Darren Deante. Ja, gewoon gezellig. Wil je kaartjes kopen? Ga dan link to ticket. In de dresscode trek je lekker lekkerste zwemoutfit aan. Push-up, ruffles, strapless, uh, Triangle bikini, ja. uh, Strakke speedo's, mixkinies, monokini's, tamkinies, surfboards, shorts. Veenwoordje badpakken, badmussen, tong, Braziliaanse en micro bikinis. Ik weet niet wat het allemaal is. Trek het gewoon over elkaar aan. Verrassels! Ja, zwemkleding is niet verplicht, maar uh, wel noodzakelijk, Dennis. Hé, hé, hé. Wil je eerst meer informatie, ga dan naar het YouTube-kanaal van ExPornstar.tv. Het enige wat nog niet verboden is. En ja, Facebook www.facebook.com slash Oh Of gewoon de website www.xpornstar.nl. Ja Dennis, ben je er al een beetje klaar voor? Ik wel. Jij wel. Nou, wat kunnen we vanavond van je gaan verwachten? Heel veel muziek. Ja, ja. Tipje van de sluier. Oh. Heb, je, heb je al wat van jezelf uh, weer zelf geproduceerd? Nee. Nee, ik, uh, ik heb rustig gedaan deze zomer. Ja, vakantie hè. Vakantie. Ja, joh. Vakantie, je Nou ja, Mike Makkoe, die is wel bezig geweest. En die heeft een nieuwe plaat, Dieper Love. En die hoor je nu hier bij See It. En natuurlijk zometeen na die klok van tien. Hij draait ze weer aan elkaar. Al die hitjes van de toekomst. Van het heden, verleden. The one and only DJ Dion Sidney, maar nu eerst, Mike Magoo. Oh, I lost you once, but I found you twice, my search is over. close Maak zijn naam waar. van de zon schijnt. Dus pak je radio. Ren naar het en zet hem op 106.9. 106.9 Zie je 24 uur per dag hete zomerwurz.